12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Kun je en lijsttrekker voor een politieke partij zijn... en presentator op Radio 1. Een discussie zometeen. Verder een mediaforum met Hadassah de Boer en Pieter Klein... en nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. Leger en politie in Egypte, doelwit van aanslagen. Zoektocht naar vermiste zeelieden gaat door. En 200.000 slachtoffers van fraude met bankpassen. Op steeds meer plaatsen komt de zonde doorheen. Het blijft droog en het wordt vandaag 17 tot 19 graden. Morgen verandert er nog weinig. Vanaf woensdag komt er meer wind, meer bewolking en het wordt ook fris. Donderdag en vrijdag wordt het nog maar 12 graden. De overlevingskansen van de drie schipbreukelingen op de Noordzee wordt steeds kleiner. Nog steeds wordt er gezocht naar de bemanningsleden... die afgelopen nacht verdwenen na een botsing tussen twee schepen. Peter Verburg van de Kustwacht, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is het laatste nieuws? Uh, het laatste nieuws is, is dat uh, zijn majesteit uh, Cerberus... Is een duikvaartuig van de Koninklijke Marine, is uh, ter plaatse gekomen. Hij heeft inmiddels ook duikers naar beneden gestuurd... Uh, die zijn aan het kijken hoe het schip erbij ligt en of het veilig genoeg is om straks ook uh, in het schip te gaan duiken. Dus daar zijn ze op dit moment uh, mee bezig. Ja, er de, de worden nog drie mensen vermist, heb ik begrepen. Die hadden, zo was het nieuws, reddingsvesten en een overlevingspak aan. Die zou je al gezien moeten hebben. Ja, inderdaad. Uh, de melding ook van degene die het overleefd hebben tot nu toe... Uh, is dat iedereen een overlevingspak en een reddingsvest aan had... Het is ook zo, als je dan in het water terechtkomt... Uh, ook al ben je, ja, of sommigen zeggen, bewusteloos... Uh, dan blijf je toch drijven. En dan word je gezien vanuit de lucht of door de reddingsboten. Ja, dat is nog steeds niet gebeurd. Dus ja, we achter de kansen uh, toch wel steeds groter... dat de personen die vermist zijn zich uh, in het schip bevinden. Ja, en de overlevingskansen zijn daarmee niet zo groot. Nee, die worden inderdaad uh, steeds kleiner. Ja, is er al iets duidelijk over de oorzaak? Wat is er vannacht gebeurd daar op 40 kilometer uit de kust? Uh, nee, dat is uh, nog niet uh, bekend... Het Tessels vissersvaartuig loopt straks de Den Helder binnen. En de politie zal dan vervolgens onderzoek aan boord doen... om erachter te komen hoe dat een en ander in zijn werk is gegaan. Ja. Duikers, vissersvaartuigen, wie zoeken er nog meer mee? Uh, reddingsboten nog steeds van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Uh, het vliegtuig van ons is op dit moment even aan het bijtanken op het Den Helder vliegveld. En nog steeds twee helikopters in de lucht die uh, het gebied afzoeken. Dank u wel dat u ons even op de hoogte hebt gebracht. Weer Peter Verburg van de Kustwacht. De Nobelprijs voor Geneeskunde is gewonnen door de Amerikanen James Rothman en Randy Shackman en de Duitser Thomas Zudhof. Ze krijgen de prijs voor hun onderzoek naar hoe een cel in het lichaam zijn transportsysteem organiseert. En het Nobelcomité maakte de toekenning zojuist bekend. The Nobel Assembly at Karolinska Carolinsky heeft has today decided to award the 2013 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly. To James Rothman, Randy Shackman en Thomas Hudhoff... for their discoveries of machinery regulating vesicle traffic, a major transport system in our cells. En de prijs wordt in december uitgereikt aan die drie wetenschappers. Komende donderdag wordt de Nobelprijs voor literatuur bekendgemaakt en later volgen de categorieën natuurkunde, scheikunde en andere wetenschappelijke disciplines.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 op een overheidssatellietstation. Uh, Sander van Hoorn aan de, de lijn daarover. Wat is daar gebeurd, Sander? Wat is er aan de hand? Ja, het zijn drie dingen die natuurlijk niet iets met elkaar te maken hebben. En zorgelijk uh, is vooral, ja, eigenlijk alle drie... dat er in Cairo iets is afgevuurd op een satellietstation... waar uh, dat, ik ben er toevallig van de week nog uh, langsheen gereden... dat is uh, redelijk in het centrum van Cairo. Uh, de sina woestijn het zorgelijke daarvan is... dat is natuurlijk al uh, regelmatig ongevoerd. Uh, uh, rustig. Daar worden aanvallen gepleegd, met name in het noorden van de Sinaï op regeringsdoelen. Maar dit is een aanval met het, waarschijnlijk een autobom in het zuiden van de Sinaï-woestijn. In een plaatsje Altour, dat ligt aan de westkust. Als je daar op diezelfde hoogte naar de oostkust uh, gaat, dan kom je in el-Sheikh uit, die bekende toeristenplaats. Dus zo dichtbij hebben we dat eigenlijk nog niet heel vaak gezien. En dat betekent dat de mensen die erachter zitten, uh, kennelijk uh, nog altijd heel veel mogelijkheden hebben om dit soort aanslagen uit te voeren... Ook op plaatsen waar je ze niet zou verwachten. Wat kun je zeggen over die mensen die daar mogelijk achter zitten? Het is in de Sinaï-woestijn waarschijnlijk toch groepen van radicale moslims. Of dat dan aan Al-Qaeda gerelateerd is. Of meer aan de moslimbroederschap. Maar uh, het is een wetteloos gebied. Uh, het is moeilijk te controleren. Woestijngebied, heuvelachtig. Een, een smokkelgebied van oudsher. Waar je dus heel makkelijk kunt verbergen. En er zijn tijdens de revolutie van 2011 heel veel mensen uit gevangenissen ontsnapt. Die mensen die zijn er nog altijd. En die mensen die hebben ook heel erg duidelijk gezegd. Dat zij uh, het er niet mee eens zijn dat het leger de macht weer heeft gegrepen. Dat ze zich daartegen zullen verzetten. En sindsdien hebben we een golf van aanslagen gezien in de Sinaï. Nou ja, dat zag je dus vandaag ook weer. Maar dus ook langs het Suezkanaal en dus ook in Cairo. Gisteren ook meer dan 50 doden bij, bij vechtpartijen tussen aanhangers van Morsi en, en van het leger. Dat is wel veel geweld, zou je kunnen zeggen. Is het leger de grip aan het kwijtraken in Egypte? Nou, kijk, het leger heeft uh, samen met de burgerregering die ze in het leven hebben geroepen, uh, duidelijk een pad gekozen wat uh, geen verzoening met de moslimbroederschap toelaat. Uh, steeds meer leiders worden gevangen gezet. Ook gisteren weer heel veel arrestaties. En dat is een, een ramkoers die dus vanuit de andere kant uh, beantwoord wordt. Zij zeggen uh, de democratie die is een kopje kleiner gemaakt. Wij willen onze gekozen president Mohammed Morsi, die willen we terug. En zolang die verzoening uitblijft, uh, zijn er heel veel Egyptenaren, word ik ook van de week weer bang dat dit het gevolg daarvan is. Aanslagen, onzekerheid, onveiligheid. Midden-Oosten Correspondent Sander van Hoorn.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 Al ruim twee weken zit de bemanning van de Arctic Sunrise van Greenpeace in voorarrest in Moermansk in Rusland. En er is geen vooruitzicht op vrijlating voor de actievoerders die eind september protesteerden tegen Russische olieboringen bij de Noordpool. Vanochtend gaf Greenpeace een persconferentie in Moskou over de omstandigheden waaronder die gevangenen vastzitten. En correspondent Geert Grootkoerkamp was erbij. Geert, hoe gaat het met die mensen die opgesloten zitten?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 Uh, maar wat het, uh, deze mensen onderscheidt... is dat het uh, voor het grootste deel dus buitenlanders zijn. Uh, mensen van, ik meen, 18 nationaliteiten... die het Russisch het meest niet machtig zijn. En de mensen in die gevangenissen... die spreken geen andere taal dan Russisch. En uh, als je iets gedaan wil krijgen... als je bijvoorbeeld een, een waterkoker wil hebben... of iets anders... dan moet je dat formuleren uh, in schrift, geschriftelijk. Dus uh, in goed Russisch. En dat is een heel groot probleem. En dat zag je al tijdens uh, de tijdens, uh, eerste rechtszitting. Uh, dat er grote communicatieproblemen zijn... En... Dat, uh, ja, dat baart de mensen van Greenpeace grote zorg. Weet Greenpeace ook iets te melden over ja, een verwachte vrijlating misschien? Nee, dat is volgens mij nog niet aan de orde. Uh, niet zo lang geleden, vorige week, heeft de rechter besloten om het voorarrest met twee maanden te verlengen. En daaruit kun je gewoon afleiden dat de Russen absoluut geen haast maken. Uh, dus ze nemen die, die, zeker die twee maanden rustig de tijd om de aanklacht uh, te formuleren. Om de bewijzen die ze zeggen te hebben tegen Greenpeace, de aanklacht is zoals bekend piraterij, om die bewijzen te verzamelen. En het kan heel goed zijn dat het uh, na twee maanden nogmaals wordt verlengd met twee maanden enzovoort. Dat we ook vorig jaar hebben gezien, bijvoorbeeld uh, in de ...zaak tegen de, de punkband Pussy Riot. Dat, dat ging maanden, maand na maand ging dat door. kan voor Greenpeace natuurlijk aanleiding zijn... ...om nog eens actie te gaan voeren. Is daar wat over gezegd? Uh, nou ja, ze hebben het afgelopen weekend hebben ze... ...in heel veel landen hebben ze acties gevoerd... ...grote en kleine. Uh, en dat zal natuurlijk doorgaan. Ze blijven aan de weg trimmeren... ...daar is de organisatie goed genoeg in. Uh, ze gaan ook in het offensief. En dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld naar de rechter denken te stappen tegen een Russische televisiezender... die een ja, nogal uh, uh, tendentieuze film heeft gemaakt over Greenpeace... waarin Greenpeace wordt afgeschilderd als een pion van het Westen. Uh, maar ze willen ook uh, een aanklacht indienen bij de politie... tegen de manier waarop de arrestatie heeft plaatsgevonden... van die bemanningsleden. Dat zou met grote procedurele fouten gepaard zijn gegaan. Duidelijk. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Vanaf 1 januari kunnen bruidsparen trouwen in het bos. Staatsbosbeheer heeft een overeenkomst gesloten... met een bedrijf uit Oosterbeek dat de arrangementen verzorgt. Bruidsparen kunnen voorlopig terecht op vijf locaties... waaronder het Boomkroonpad in Drenthe en de Weerribben bij Ossenzeil. En daar komen dan nog weer plaatsen bij later. Trouwen op uh, dat soort bijzondere locaties wordt steeds populairder... en een huwelijk mag alleen worden gesloten... op een plaats die officieel door een gemeente is aangewezen. Het betalingsplatform iDeal kampt met een storing. Mensen die op internet iets willen afrekenen... krijgen een foutmelding te zien. En onder meer ING en de Rabobank hebben daar last van. ABN AMRO heeft inmiddels via Twitter gezegd... dat klanten weer via iDeal kunnen betalen. Het is ook niet duidelijk of er nou sprake is van een technische storing... of dat het gaat om een hack. iDeal kampte dit voorjaar met meerdere cyberaanvallen. Servers van de dienst werden met dusdanig veel data bestookt... dat ze onbereikbaar werden. Sport. De blessure van Siem de Jong valt mee, blijkt na onderzoek. De aanvoerder van Ajax viel gisteren tegen FC Utrecht uit met liesklachten. En deze week volgt de Jong nog wel een aangepast trainingsprogramma. Jonathan de Koesman heeft afgezegd voor het Nederlands elftal. De middenvelder van Swansea staat twee weken aan de kant met uh, ja, ook een liesblessure. En daardoor mist de Koesman de komende twee WK-kwalificatieduels... tegen Hongarije en Turkije. Nederland is al zeker van deelname aan het WK volgend jaar in Brazilië... maar er staat toch nog wel wat op het spel de komende wedstrijden. Als Oranje twee plaatsen stijgt op de wereldranglijst... dan wordt het groepshoofd bij de loting voor het WK. Wielrenner David Sabrisky stopt met fietsen. De ronde van Lombardije van gisteren, dat was ook gelijk zijn laatste wedstrijd. Hij is nu 34, tijdrijder. Hij won etappes in de drie grote rondes, de Tour, de Giro en de Vuelta. En hij haalde ook zilver bij het WK tijdrijden. Sabrisky was een van de vijf renners die bij het antidopingbureau USADA getuigde... tegen oud-ploeggenoot Lance Armstrong. En daarbij deed hij ook zijn eigen dopinggebruik... uit zijn US tijd uit de doeken. Het is 12 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Leger en politie in Egypte zijn doelwit van aanslagen. Voor het eerst gebeurde dat in de buurt van de toeristenplaats Sharm el-Sheikh. Duikers van de kustwacht onderzoeken het gezonken schip voor de kust van Callans Oog. Daar worden nog steeds drie bemanningsleden vermist. En het gaat niet goed met de dertig bemanningsleden van de Arctic Sunrise, zegt Greenpeace. En het ziet er nog niet naar uit dat die actievoerders snel vrijkomen. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV en lunch.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 Goedemiddag allemaal. In Suriname is commotie over het RTL-programma ontvoerd. Maker John van de Heuvel reageert zometeen. In het mediaforum programmamaker Hadassa de Boer. En Pieter Klein, dat is adjunct-hoofdredacteur van RTL Nieuws. En het gaat onder meer over de nieuwe datingshow Adam Zoekt Eva. Zoekt Eva dus. Waarin de singles naakt om elkaar heen draaien op een onbewoond eiland. Volgens producent Reinhard Oerlemans wordt het echt geen ranzige show. Het gaat er niet om om de hele tijd naar een piemel zitten kijken of zo. Want dat is, het gaat er juist om wat dat doet tussen twee mensen.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 We beginnen met het Media Nieuws WNL-presentator Joost Eertmans wordt bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor Leefbaar Rotterdam. Voor Eertmans een jongensdroom die uitkomt, maar is dat wel te combineren met een baan bij omroep WNL? Mark Vis van de Nederlandse Vereniging van Journalisten, de NVJ, vindt van niet. Hij stuurde vanmorgen een kritische tweet de wereld in en beide heren zijn nu aan de telefoon. Mark, wat is jouw bezwaar? Uh, ik vind uh, ieder zijn een vak en als een uh, politicus uh, uh, presentator is van een opiniërend programma, dan vind ik dan ga je grens net even voorbij. Uh, althans, ik stel daar uh, duidelijk mijn vraagteken's bij. Hij krijgt daarmee een platform wat, wat zijn concurrenten zullen we maar zeggen niet uh, uh, hebben. En uh, ik vind dat moet je niet op de nationale radio doen. Maar omroep WNL is een omroep die zegt wij moeten profileren, wij moeten een rechtsgeluid laten horen. En Eertmans is nu ook al wethouder in Capella en heeft nu dat radioprogramma ook al. Ja, maar het is een onderscheid wat je moet maken tussen een politicus en een bestuurder. Ik vind al een bestuurder kun je ook uh, over discussiëren of die uh, inderdaad ook uh, presentator moet zijn van een open hier en programma. Maar ik vind een politicus uh, uh, wezenlijk anders. Kijk, hij zal de komende maanden uh, campagne moeten gaan voeren en heeft daarmee een, een een platform dagelijks uh, in een opinieerend programma. En ik vind als omroep uh, maak je je dan wel heel erg uh, dienstbaar uh, aan zo'n politieke partij. Joost Eerdmans, wat vind je van deze kritiek? Ja, ik vind het vergezocht en, en zwaar overdreven. Ik doe dit programma nu al, al twee, ruim twee jaar. Met WNL heb ik uh, in het contract laten vastleggen dat ik niets doe uh, over de kapelse politiek. Als er een bom op Kapelle valt zal ik dat nooit bij WNL in avondspits brengen. Diezelfde afspraak ga ik maken met Rotterdam. Ik ga uiteraard ...niet Rotterdamse items gebruiken uh, hè, als, als leefbaar voorman in mijn radioprogramma. Dat staat volledig los van elkaar. Gelukkig gebeuren er ook nog dagelijks dingen buiten Rotterdam. Um, daar gaat dat programma ook over, stelling, stellingmakerij. Uh, dus je moet een discussie van de dag vatten. Nou, als die discussie in Rotterdam plaatsvindt, dan, dan hebben we het daar niet over. Dan gaan we iets anders kiezen. Dus ik vind het zwaar overdreven. Ik, uh, ik, ik heb daar een, een duidelijke Chinese Wall tussen gezet. En... En waarom zou een, een wethouder of een lijsttrekker geen, geen radiopresentator kunnen zijn? Ik ben geen journalist, ik hoef niet het journaal voor te lezen. Eh, dus mensen hoeven helemaal niet te, te twijfelen aan mijn objectiviteit. Want ik ben niet objectief, ik ben namelijk rechts. Uh, Volks, uh, het is conservatief rechts, zoals WNL mij dat heeft gevraagd. En wat jou betreft zou een linkstype dit ook gewoon mogen doen zo? Ik zou dat zelfs toejuichen als een SP'er inderdaad uh, lijsttrekker is en bij radio, uh, radio zuurgraad of ik weet niet, nee, ik noem maar wat, uh, ergens in, in het land uh, een, een links programma wil afdraaien. En, en uh, ik bedoel, er zijn volgens mij genoeg linkse journalisten die er, die er niet voor uitkomen uh, en, en het wel zijn. Als ze het een keer open uh, en, en, en bloot Bekend zou worden dat er een SP een programma presenteert, dat zou ik alleen maar uh, goed vinden. B Blijf jij bij je kritiek, Mark Vis? Nou ja, ik kijk in Nederland hebben we een hele leuke scheiding tussen uh, politiek en journalistiek. Dat uh, journalisten journalist. de politiek controleren. En uh, uh, er is niks op tegen dat een presentator uh, enig uh, engagement heeft, uh, uh, maar uh, je, je gaat de lijn over. Uh, wat mij betreft, op het moment dat, dat je als politicus ook inderdaad uh, die journalistieke uh, werkzaamheden verricht. Maar Eerdmans zegt heel en, duidelijk, uh, ik ben geen journalist. Hij is uh, ja, op presentator, opiniebaker. Ja, hij, opinie. hij presenteert wel een uh, opinierend uh, programma. En dat is een journalistiek uh, programma. Uh, uh, het was heel zuiver dat uh, de ombudsman van de Varen, toen hij wethouder werd, uh, Pieter Heelhorst... Uh, uh, in, in Amsterdam, dat hij ook gewoon stopte met zijn werkzaamheden bij de varen. En dat was nog niet eens het, uh, het, het, het, het echte journalistieke werk. Je moet het gewoon helder houden. En uh, zeker in een tijd uh, dat, dat hij nu campagne moet gaan voeren. Hij moet nu gewoon campagne gaan voeren voor die gemeenteraadsverkiezingen. Dus... Uh, het, lijkt me, het lijkt me voor hen heel lastig... maar het lijkt me voor een, een, een luisteraar ook heel lastig... om daar uh, dat onderscheid in te maken. Joost, nog één keer. Nou, Nederland is groter dan Rotterdam. Ik weet dat het een grote stad is... maar het is, het is echt niet zo dat iedereen die naar mij luistert... in, in Rotterdam uh, zit en daar, daarbij niet het onderscheid kan maken. Um, WNL is een landelijke zender. Ik heb het over items die, die niets met Rotterdam te maken hebben. Dus mensen kunnen dat heel goed uit elkaar houden. Ik ben bijvoorbeeld ook voorzitter van het Burgercomité tegen Onrecht. Denk je dat mensen in Rotterdam zeggen... Hey, maar wil je dan wel, uh, weet, weet ik nou wel wanneer je als burgercomité bezig bent of als lijsttrekker? Het is voor de mensen volstrekt duidelijk. En het is een, nog wat ik zeg: een gezocht, uh, gezocht uh, probleem wat, wat er niet is. Joost Eerdmans, Radio 1-presentator bij WNL. En lijsttrekker dus voor Leefbaar Rotterdam. En Mark Vis van Journalisten Club NVJ. Overigens stopt Avondspits van Joost Eerdmans op 1 januari. Dat is als de nieuwe programmering van Radio 1 ingaat. Eerdmans wil wel graag betrokken blijven bij WNL hier op Radio 1. NOS in staking op kosten van de kijker, dat kopt de Telegraaf op de voorpagina vanochtend. De medewerkers van de NOS die woensdag naar Den Haag gaan om te demonstreren, die worden doorbetaald alsof het een gewone werkdag is en krijgen bovendien ook nog een reiskostenvergoeding. Op Twitter reageert NOS-directeur Jan de Jong. Beste media, de NOS, nog de andere omroepen, gaan komende woensdag staken. Er wordt een petitie aangeboden, de uitzendingen gaan gewoon door, schrijft hij dus op Twitter. En in een telefonische reactie laat de NOS ons weten dat zij inderdaad mensen willen aanmoedigen om naar Den Haag te gaan, maar... Maar benadrukt een NOS-woordvoerder. Bij andere bedrijven worden werknemers meestal ook doorbetaald. als er gestaakt of gedemonstreerd wordt. Rick Niemand van RTL Nieuws is door het Nederlandse publiek verkozen. tot de beste nieuwslezer van Nederland. Bijna 30% van de ondervraagden zetten hem op één. Dat blijkt uit het Nationaal Televisieonderzoek. dat de AFRO heeft laten uitvoeren. En dat is allemaal gebeurd in het kader van de Gouden Televisierring. Op nummer twee staat NOS-nieuwslezer Rick van der Westenlaken En op drie, Annegien Steenhuizen. die is ook van de NOS. Een zevenjarige jongen uit Suriname is gisteren samen met zijn vader aangekomen in Nederland. Programmamaker John van de Heuvel heeft de vader voor zijn RTL-programma ontvoerd... geholpen bij de hereniging met zijn zoon. En nou is daar in Suriname geschokt op gereageerd... want zij zeggen daar uh, dat, uh, dat ze het niet eens zijn met het brute optreden van uh, de vader. De Surinaamse politie had de Surinaamse grensposten gevraagd uit te kijken naar deze vader... omdat hij verdachte is van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Aan de telefoon is John van de Heuvel. John, goedemiddag... Ja. Mooie ontknoping voor jou als programmamaker, maar in Suriname zijn de rapen gaar. Hoe kijk jij er tegenaan? Uh, nou, dat valt wel mee. Uh, volgens mij zijn de reacties in uh, Suriname verdeeld. Uiteraard zijn de grootouders die voor het jongetje zorgen uh, ja, uh, niet zo heel erg blij met hoe het is gelopen. Maar ze proberen al uh, drie jaar lang niet uh, op contact met uh, vader te frustreren en tegen te gaan... Uh, vader vader is door allerlei uh, rechtelijke instanties in het gelijk gesteld... ...alleen de grootouders wilden nooit meewerken. Nou, uh, om te voorkomen dat dit zich nog jaren zou gaan voortslepen... ...heeft vader zich uh, uh, naar school begeven afgelopen vrijdag... ...en is, uh, heeft er een hereniging met zijn kindje plaatsgevonden... ...en uh, heeft hij het uh, kindje meegenomen. Nou, dat is, uh, er is geen enkele regel die dat uh, verbiedt... ...en uh, om te voorkomen dat het vervolgens in Suriname weer... ...een hele slepende procedure zou worden... ...heeft hij uh, zijn kind meegenomen naar Nederland. Ja. Volgens de advocaat in Suriname mishandelde deze vader de moeder. Ja, dat is uh, absoluut onzin. We hebben dat uiteraard heel goed geterificeerd. Uh, er is uh, vader ontkend dat. Er is ook nooit enig politieonderzoek daar geweest. Uh, die, uh, uh, en ook de, de procedures uh, die bij de rechter zijn gevoerd... ...is dat door de advocaat aangevoerd. En uh, geen enkele rechter heeft er aanleiding toe gezien... ...om uh, die uh, beschuldigingen in uh, de overwegingen uh, mee te nemen. Dus dat, dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk een beetje moddergooierij. En, en, en uh, daar is ook geen sprake van. Nee, ik neem aan dat jij, als jij je met zo'n geval gaat bemoeien... ...dat je dit allemaal wel goed checkt. Want je hebt natuurlijk Uiteraard. vooral in dit soort kwesties altijd... Uh, ja, ...de een zegt dit en de ander zegt dat. Dat is ook de reden dat we inderdaad heel goed onderzoek doen. Uh, we gaan vooral niet op de stoel van de rechter zitten... Maar we proberen wel te kijken of bureaucratische uh, procedures en, en uh, allerlei obstakels die er zijn in dit soort zaken, om die uh, te kunnen versnellen. Maar we gaan niet op de stoel van de zitten. We doen wel onderzoek, heel goed, uh, naar de juridische status en naar uh, het sociale aspect van de hele zaak. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat deze vader niet alleen gewoon recht heeft uh, op zijn kind, maar dat het ook in het belang is van het kind ja. dat hij gewoon door zijn vader wordt opgevoed. En, en zonder jouw bemiddeling was dat niet gelukt, zonder bemiddeling van het programma Ontvoerd? Nee, dat denk ik niet. Uh, familie is redelijk invloedrijk in Suriname. en vader heeft uh, niet de middelen en, en, en mogelijkheden om uh, ja, daar nog jarenlang tegen te vechten. En dat is de reden dat we met hem zijn meegegaan en uh, te kijken of we een plan konden maken uh, om het allemaal wat te versnellen. En dat is gelukt. En we hebben dat uh, met open plezier gedaan. We hebben ook uh, contact gehad inmiddels met de politie in Suriname. Uh, zij zijn precies op de hoogte van hoe het allemaal is gelopen... Gelukkig gaat het met het jongetje hartstikke goed en uh, was hij toch blij om zijn vader weer te zien. Want die berichten waren er ook, hè? dat hij eigenlijk niet naar zijn vader wilde, maar dat blijkt ook niet te kloppen dan? Absoluut onzin. Okay. onzin dit, dit, is, dit is één onderwerp in een serie van, uh, ik meen zeven gevallen. Hè? Hoeveel van die gevallen hebben jullie opgelost? Uh, nou, dit was de laatste eigenlijk in de, de, in de nieuwe reeks en, en in alle gevallen we tot een op, zijn we tot een oplossing gekomen in de zin dat de kinderen hebben kunnen terugvinden die ontvoerd waren. En met de ouders hebben we kunnen renigen En in de meeste gevallen ook mee naar Nederland kunnen nemen. Je ziet wel dat, uh, dat het, het is een onderdeel van een oplossing. Uiteindelijk moet het natuurlijk naar komen dat uh, kinderen gewoon uh, contact hebben met beide ouders. Of in dit geval dan de grootouders. En dat er een in ieder geval normale omgangsregeling is. En daar gaan we nu hard aan werken. Ja, vanaf januari te zien hè, op tv. Ja, heel 4 John van Heuvel, dankjewel. Ja, Goed nieuws voor de failliete Amerikaanse elektronica-keten Twitter Home Entertainment. Het aandeel van dat bedrijf ging op de beurs ineens twintig keer over de kop. En de reden is vermoedelijk dat het beurssymbool van Twitter heel erg lijkt op het symbool van Twitter, dat binnenkort een beursgang maakt. Sommige beleggers die zaten niet helemaal op te letten en hebben dus per abuis de verkeerde aandelen gekocht. Toen duidelijk werd dat er mogelijk sprake was van een misverstand, werd de handel in het aandeel Twitter stilgelegd. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. The Beatles naar Blokken. Het media -archief. Vandaag is het precies 100 jaar geleden dat Henry Ford de lopende band introduceerde in zijn fabriek. Behalve in Amerika kreeg Ford mede door deze innovatieve ontwikkeling ook in Europa voeten aan de grond. In 1947 overleed de oude Ford, maar de directie bleef in handen van de familie. Zijn kleinzoon Henry Ford II bezocht in 1948 de Nederlandse Ford-fabriek. En Afro-radio-verslaggever Herman Jonker mocht hem in zijn beste Engels een paar vragen stellen. Tijdens het korte bezoek aan ons land van de jonge autokoning Henry Ford II, kleinzoon van Henry Ford I, de stichter van de wereldberoemde automobielfabriek in de Detroit, hadden we even gelegenheid met de huidige directeur-generaal van het Ford-concern te praten. Mr. Ford, welkom in Holland. And we are very glad to have an opportunity to ask you some questions. Have you any special purpose making this trip through Europe? Well, this is the first first time I've had an opportunity to uh, visit our plants in Europe since I've become actively associated with the Ford Motor Company, and as and since uh, this is the first time we wanted to make a trip of all the plants we had, so that's the reason we're here in Holland, to see this plant here. I see, thank you. Uh, do you know, Mr. Ford, that your grandfather advises us during his visit to fill up all the canals here in Amsterdam, the canals which we are very proud of, and then he said you'll have the most beautiful system of highways. Well, I'm sure there's something in that, but the canals are very beautiful too. I'll stay in the middle and not say, go one way or the other on that question. <laughs> Mr. Ford, I thank you very much for your answer. And we hope you're visiting as soon as you can Holland again. Well, I hope it won't be 12 years. <laughs> thank you. Henry Ford II was dat dus in 1948. Dit is Radio 1. Lunch. Het Media Forum. En dat doen we vandaag met Hadassa de Boer, die is programmamaker... en uh, Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Pieter, gefeliciteerd. Met Rick? Ja. Die ja, ja dat is toch. een leuk voor hem. hem. Ja. Nou, het is een geweldige presentator. Ja, absoluut. En Zit volgens het mij het blijft... Rick, van, harte, van harte, Rick, als je luistert. En volgens van, mij top. blijft het beeldje in de familie. Want ik meen me erin dat het vorig jaar Sascha uh, had gewonnen. Ik ben heel slecht in lijstjes, maar ik zou het me heel goed kunnen voorstellen. Ja. Ja. Sasha <laughs> was natuurlijk ook een icoon. Zeker. En uh, inderdaad, we, we sluiten ons helemaal bij aan. De, de mensen van de AVRO uh, die hebben dat uitgezocht... in verband met het radio- uh, en tv-gala... wat er gaat komen rond de Gouden Ringen. Um, dan nog het idee van Reinoud Oelemans. Die komt met een nieuwe datingshow. In Adam zoekt Eva om de singles elkaar naakt... op een onbewoond eiland. Is dat iets voor jou, Ardassa de Boer, om te gaan kijken? <lacht> nou, nee. Het is niet echt uh, waar ik heel erg op zit te wachten. Maar ja, dat heeft meer... Ik denk dat je... Uh... Moet gaan, ja, ik hou ook niet zo van, van datingprogramma's en van mensen, big brother-achtige programma's. En dat ze dan naakt zijn. Ja, ik denk dat je dat eigenlijk ook na, na drie afleveringen helemaal niet meer echt ziet. Ik bedoel, daar ben je op, op, op uitgekeken. En dat is er trouwens ook al. Je hebt op, op Discovery Channel heb je een uh, programma, je daar, Naked na, na, and na, Afraid. Je nee, na, die doen naakt doen die, uh, Super, op een ja. eiland. en stel, ja, Die moeten zien te overleven, ook koppels. Oh. Dus, uh, okay. uh, uh, Pieter, wat vind jij ervan ik vind even niks. Nee. Ja, het, het is Jij hebt weer een dat je een he? mening hebt. Nee, ik heb wel een mening. Ja, ik, ik, ik heb nog niet het gevoel, ik wens alles succes... maar het interesseert me echt helemaal niks. Nee. Oelemans ja, zegt wel he, over dit programma... hij zegt dat het wordt echt geen ranzige show wordt. Nou ja, dan moet je dan maar geloven even, uh, als hij dat zegt. Uh, in een tijd waarin iedereen zich het liefst verbergt... achter een masker van stoere status-updates... geven deze singles in dit ja. programma zich juist bloot. Meer ja, back-to-basic... En dan uh, wordt het een uh, bijzondere eerste date, zegt hij. Ja, nou ja, dat vind ik echt onzin. Ik bedoel, wat hij net ook zei dat je elkaar meer kan waarderen. Dat je heel anders op elkaar reageert als je naakt bent. Uh, ja... Het is gewoon, het is natuurlijk een manier, een manier om, om veel kijkers te trekken. En dat zal ongetwijfeld de eerste paar afleveringen lukken. Ja. Giel Beel heeft het een tijdje gedaan. Hè? Een jaar of twee, drie geleden had hij zo'n programma waarin hij mensen naakt interviewden, Dus de, de geïnterviewden en hij zaten dan naakt. Jij ziet dit ook wel gebeuren? Nou ja, ik kom niet. Ik bedoel, <lacht> er hangt hier ook een camera aan. Ik word al wat dikker. En dat ik kaal ben, dat mag iedereen weten. Maar dat buikje hoeft niet te zien. Ja, nee, sorry. Ja. Boer, het, is, het is precies wat Hadassa zegt. Het is voor de kijkers ja. En ik wens hem alle succes. Ik, ik en misschien ook... vinden een heleboel mensen het leuk. Ik vond Ach, ja, ik vind het echt drie keer niks. Nee. Wat voor mensen selecteren? mogen alleen 18-jarigen meedoen of ook 60-plussers... en moet je een bepaalde mate je voldoen. En... Nou ja, nee, maar ik, ik word het wordt een show van allemaal mooie, strakke lichamen... Of uh, gewoon de gewone mens. Ja, nou, we gaan het zien. Ik geloof <gül> dat ze nog deelnemers zoeken. Ik zag ergens een oproep. Dus uh, als u zich groepen voelt, doe het vooral. En dan kunnen we er daarna over oordelen of het uh, smaakvol is geweest. Zometeen doorpraten over andere zaken in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Nu het NOS Journaal, Jan van der Putten. Gewapende mannen hebben vijf Egyptische militairen doodgeschoten. De aanval gebeurde buiten de stad Ismailia aan het Suezkanaal. De verantwoordelijkheid voor die aanslag is nog niet opgeëist. De Amerikanen James Rothman en Randy Shackman en de Duitse Thomas Zuthoff krijgen de Nobelprijs 2013 voor hun geneeskunde. Ze worden geëerd voor hun onderzoek naar uh, transportsystemen in menselijke cellen. De Taliban in Pakistan dreigen het meisje Malala opnieuw aan te vallen... ...heeft een woordvoerder van de militante groepering tegen CNN gezegd. Malala van 16 overleefde vorig jaar een moordaanslag... ...en woont sindsdien in Groot-Brittannië... ...en er wordt gespeculeerd dat zij kans maakt op de Nobelprijs voor de vrede. En de storing bij het betalingsplatform iDeal is grotendeels voorbij, meldt eigenaar Currents. Alleen klanten van de Rabobank kunnen nog op foutmeldingen stuiten. Als ze proberen via iDeal te betalen, klanten van ING en ABN AMRO kunnen wel weer gebruik maken van iDeal. Dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Een file bij Eindhoven op de A67 Venlo richting Turnhout. Tussen Alfred Zomer en Knopende Leendeheide staat 4 kilometer. Op de A2 tussen de Knopende Leendeheide en de Hoogst zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. En tussen Breda en Gilze-Rijen rijden geen treinen na een aanrijding. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum met Hadassa de Boer en Pieter Klein. Uh, net al een klein discussiesje gehoord in het mediajournaal Joost Eerdmans wordt lijsttrekker van leefbaar Rotterdam. Blijft ook programma's presenteren voor WNL onder meer hier op Radio 1. Doet hij nu avondspits? En voor NvJ de Mark Vis was dat reden om een kritische tweet de wereld in te sturen vanochtend. Hij vindt dat eigenlijk niet verenigbaar. Pieter, wat vind jij? Nou, ik geloof niet in de beroepsverboden van Mark Vis. Ik vind het een beetje opmerkelijk voor de vertegenwoordiger van de NVA. Maar goed, hij gaat zijn gang. Maar ik denk dat uh, Joost Eerdmans een geloofwaardigheidsprobleem heeft um, of zal krijgen als hij niet bericht over grote zaken uh, die spelen in uh, Rotterdam. Dat zegt, dat zegt hij nu, hè? Van, ik zal me daar ver van houden. Ja, dat vind ik echt een stupide redenering, want er speelt toch al wat in Rotterdam met een landelijke uitstraling. Um, en ik zou juist zeggen, ik heb geen bezwaar tegen als Eerdmans doorgaat met zijn radioshow, uh, maar laat hij ook zijn, uh, zijn Eigen kring af en toe lekker aanpakken en dan wordt het leuk. Dus ik ga vooral daar naar kijken hoe hij omgaat met de thema's die, uh, die hij belangrijk vindt en die, of hij ook in staat is om eens een keer een andere kant uh, te belichten. Zeker daar waar het te raakt. En goed, als ik hem zo moet horen, gaat hij dus alles laten liggen. Nou, ja. dat wordt een. Uh, bij kapellen kapelle. kapelle kan ik me dat nog maar voorstellen... dat het lukt, maar ik vind het ook zo raar... want er zijn toch heel veel thema's die je behandelt... die ook Rotterdam aangaan. En dat, dus je kan zeggen, het gaat niet over Rotterdam... maar juist veel van de opinierende vraagstukken... die spelen ook gewoon in zo'n grote stad. Dus laat je die dan ook allemaal liggen. Ja, ik, vind het dus, ik ben het eigenlijk wel met Mark Vis eens. Hij, ja, hij hoeft het van mij niet per se te twitteren... maar ik vind het toch een... een een beetje een rare combinatie Maar is. zou hij dus vanuit WNL, hadden ze tegen hem moeten zeggen... Joh, stop hier dan mee als je, als je lijsttrekker wil worden? Of? Nee, het mag kennelijk allemaal. En ik snap voor WNL, het is een hele goede presentator... die heel goed hun geluid uitdraagt. Dus mm. van WNL begrijp ik het wel. Maar ik had het uh, gewaardeerd als hij zelf gewoon ermee was gestopt. Ik vind want het, want ik hij vind zegt het zelf juist, want het, is, het is nu in de open. Iedereen weet waar hij voor staat. Dus nou ja... Ja, maar het is, het is, het is tweeledig. Dus enerzijds heb je, dat, heb je dat platform, inderdaad... waarop je iedere dag gewoon jezelf kunt laten horen. Dat is een beetje, beetje vreemd tegenover de, de andere uh, politici die dat niet hebben. Wat Mark Vis ook zegt. Maar ik vind ook, ja, hij gaat nu de discussie aan... ik ben geen journalist, roept hij. Ik ben geen journalist. Maar ja, dat, dat vind ik... Uh, als je zo'n opinierend programma presenteert... vind ik dat eigenlijk wel op Radio 1. En het is nou eenmaal zo dat, dat de scheidslijn tussen nevenactiviteiten van journalisten... niet eens alleen in de Politiek, maar ook als dagvoorzitter voor bepaalde dingen. Daar moet je erg voorzichtig mee omgaan. Ook omdat je, hij is natuurlijk niet objectief, dat snap ik ook wel. Hè? Omdat je heel erg weet wat hij uitdraagt. Maar zodra je echt een politicus bent, dan vind ik dat uh, ja, niet goed samengaan. Pieter? Nou, ik ben bang dat het gaat wringen. Maar goed, met deze kanttekening... iedereen die Joost Eertmans kent... die weet wat hij ongeveer vindt. Die kan ongeveer voorspellen waar hij het over ja. zal gaan hebben. Uh, maar ik denk dat het inderdaad wel zal gaan wringen... met, uh, met zijn dagelijkse werk als politicus, als lijsttrekker. Uh, en ik ben echt benieuwd hoe hij uh, er dan mee om zal gaan. Maar ja. ik ben niet een van de mensen die zegt... nee, doe het nou maar niet. Ik vind het wel een interessant uh, experiment. Ik bedoel, dan heb je eens een keer een politicus die uh, ook we zeggen, actief is in de media. Moet hij zich dan gelijk weer terugtrekken? Uh, waarom? Ah, ja. is dan, het is een mooie spraakmakende figuur. En let wel, op het moment dat er iets speelt... en uh, hij roert zich een beetje die discussie... en dat zal hij dan ook doen in, uh, in zijn programma... dan krijgt hij er last van. Hij moet op de feiten letten. Haha, ja. we gaan je checken. Ja. Want dat voorbeeld kwam ook al even aan bod. Hè? Pieter Hilhorst, die uh, ombudsman ja. was bij de Fara. Die, die, die schreef ook nog kolops, geloof ik, van de volkshand toen uh, in die tijd. Um, die is, is daarmee gestopt, toen die wethouder in Amsterdam ja. werd. Ja, nou, ik vind het wel zuiver. En, en dat is eigenlijk een mindere. Die, die, dat is al ligt al veel verder uit elkaar, vind ik. Maar ik, het, het lijkt mij ook voor jezelf gewoon wel prettig omdat om je op één iets te richten en bovendien, het uh, zal ook veel tijd uh, vragen, denk ik. In iedere dag een programma presenteren hè? en dan nog uh, lijsttrekkers zijn. Nou ja, dat programma aan. stoppen in januari. Ja, dat scheelt. ja ja, in dus vele opzichten. En dan? En, dan? Ja, en, dan. en dan? Hebben jullie WNL al gevraagd om commentaar? Uh, nee, maar ik, ik zag Bert Huisjes, die heeft ook getweet. De hoofdredacteur van WNL. En die zegt, we willen graag door met Joost. En hij, ze zijn dus in gesprek met hem kennelijk over... Uh, want ik geloof dat WNL drie uur per week gaat krijgen uh, op de nieuwe Radio 1. En dat hij daar één uur van gaat doen of zoiets. En in ieder geval voor tv ook inzetbaar blijft. Dus hij zal aan die omroep ook verbonden blijven. Ja, maar verbonden blijven en een programma. Dat is natuurlijk wel een verschil. Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Oké, okay. nou we wachten <laughs> dat af. Um, dan naar uh, ja, een discussie die eigenlijk vorige week een beetje speelde. Jij was erbij bij betrokken, Pieter. Op de dag dat jij s'morgen zei... Ik heb eens een prachtige column had geschreven over dat je eens een keer geen mening zou hebben. Nou ja, gelijk <laughs> werd je uit, uitgedaagd. Ben je daar nog veel uh, op aangesproken? Oh, je refereert aan... Uh... De, de column of Volkert van de G? Ja, nou ja de, de discussie die uiteindelijk daaruit uit voortkwam. Uh, maar jij, jij begon de dag met een, een, een prachtig verhaal te schrijven... waarvan altijd maar die meningen... ik heb me voorgenomen om eens een keer geen mening te hebben. Ja, dus was het was verrekte lastig die dag. Hè? Ja. Ik, ik, ik moet bekennen, ik wist al op het moment dat ik die column schreef... dat was vrij laat, eigenlijk was het uh, al s'nachts. Toen hadden wij al een indicatie dat er iets uh, te gebeuren stond. Dus ik dacht, nou, ik weet niet of ik dit kan waarmaken... <laughs> En ik had zelf wel last van de mening, maar ik opperde inderdaad bij ons in de redactievergadering... als dit nieuws straks gaat lopen rond volgend van de G... en de mogelijkheid van een uh, proefverlof, ben ik er voorstander van om ook een peiling te doen. Ja. Een poll op onze site. Oké, okay, en dat hebben en jullie ook gedaan. En ook omstreden, ook niet bij ons. Nee, die, dat hebben jullie gedaan. En Ekelbos Bos van Roosenthal, verslaggever bij uh, uh, uh, Nieuwsuur... maar ja. die twittert altijd op eigen titel, zegt hij. Dus bedoel, we moeten vooral zeggen Elke Bos Eelco, van Roosenthal, okay, de journalist. Ja. Die was het daar niet mee eens en die werd een beetje gek van al dat gepeil. Hij zegt van, uh, daarmee wek je ook allerlei uh, ja, roep je allemaal dingen op in de samenleving. Ja, maar dat is natuurlijk precies de reden waarom ik pissen reageerde. Ik dacht, houd toch op met dat houten, arrogante gedoe. Waarom zou een mens hier geen mening over mogen hebben? We hebben over alles een mening. We hebben hier een mening. We hebben Joost Eertman met zijn mening. Dan is er een keer iets spraakmakend... en iets wat uh, uh, emoties losmaakt in de samenleving. En daarover zou je dan geen peiling mogen doen? Ja, ik dacht echt, Joeg, man, alsjeblieft, hou je mond. Maar, maar, maar, maar was je, bedoel, wat wel zo is... eigenlijk was de uitslag van die peiling... natuurlijk voor niemand verrassend wat, daar, wat daaruit zou komen. Nou, dat weet ik niet. Wat was de nee. uitslag? <laughs> nou ja, nee, maar ik begrijp toch wel dat de meeste We hebben die meeste... dag standpunt.nl erover gedaan, ook een peiling ja. dus. En uh, ik moet eerlijk zeggen, dat we, je, die, je gaat, je, we zitten altijd s'morgens bij elkaar en denk je van nou het wordt ongeveer dat en dat. Ik dacht ook dat het nu zou zijn, uh, 90-10, zeg maar. Ja. En dat bleek helemaal niet zo te zijn. Het was heel, best wel genuanceerd eigenlijk. En was het anders dan, dan die van jullie dan? Was het ook verschillende plannen? Vol, volgens mij begon het bij ons in de, in de ochtend iets met 70-30 en ja. uh, werd dat later genuanceerd. richting ja. 65-35. Ik heb het niet meer helemaal precies, maar ik zag het ik denk dat beschuiven. het bij ons ook zoiets was. Ja. En uh, daarin zag je, nou ja, een, een meerderheid, een overgrote meerderheid vindt dat volken van de G geen proeflof zou mogen hebben. Maar een niet onaanzienlijk deel is kennelijk van mening dat ondanks het feit dat het hier een politieke moord betreft die het land echt op de kop heeft gezet, dat die man toch met proeflof moet kunnen. Dat vond ik zelf uh, opmerkelijk. En dan nog, ook al weet je uh, wat je peilt en ook al weet je mm. of zou je kunnen voorspellen wat de reactie is, wat dan nog? Ja. Mag dat geluid niet worden gehoord. Ja, dat is dat was natuurlijk je... precies het punt wat mij zo stoorde... in de reactie van uh, Eelco. Uh, zijn de Eelco niet van <laughs> Nieuwsuur voor de Goede Orde? Uh, waarom mag je dat niet peilen? Wat is dat voor nonsens? Ja. Waarom mag de Fox Populi in deze context niet worden gehoord. Nou, want jij vindt dat eigenlijk ook een beetje. Nou, uh, uh, ik dacht, het, het, het is een je voedt heel erg inderdaad. Het is de, de, de stem van het volk, die laat je horen. En het is meer, heb je altijd, heb je altijd behoefte aan die stem van het volk? Dat is wat anders. Ik bedoel, ja. ik al een tijd geleden... er was ook een tijd zo, zo dat iedereen maar over die markten liep, die foxpop halen en die... Uh... Dat doen wij bijna nooit, maar in nee, dit geval wel. Is, ja, precies. Nou, en ik is vind het wat minder logisch, geworden. want er was ook een mevrouw die zegt... ja, wat mij betreft mogen ze hem vermoorden. Nou, kennelijk is dat een sentiment dat in onze samenleving leeft... En ik vind dat je dat moet registreren en dus ook moet laten horen. Ja, nou ja, dat en ik vind ook duid... dat... En ik vind dat we daarnaast als journalistiek uh, moeten uitleggen hoe zit die regeling in elkaar? Precies. Onder welke regelingen viel die ook alweer? Wat is überhaupt de beleidsvrijheid van de staatssecretaris? Heeft die nog wel beleidsvrijheid? Waar moet het dan uit bestaan? Zijn er nieuwe feiten en omstandigheden? Ja. Of wat voor dingen zouden dat er kunnen zijn? Allemaal relevante informatie. Maar we kunnen niet miskennen dat het andere er ook is... Ja. de meningsvorming over een figuur als Volkert van de G. Adassa, want uh, vind jij dat de, we dan, de media... want we het niet heel Nieuws en, en Stand.nl doen, zo'n peiling... ik heb hem op meer plekken gezien... wakkeren die dan een bepaald sentiment aan in de, in ja, de, in de, da in de zijn, samenleving, vind jij? Dat is de kritiek die erop die er, die er gegeven wordt. Ja, die van die mensen die haal vinden dus Dat het een, een duw in de rug van het populisme zou zijn. Of een duw in de rug. juist Maar dan zeg je in feite... Hallo Pieter Klein, jij met je clubje RTL niet. Nieuws, jij roept in feite het volk op om Volkert van de geet te vermoorden. Dat is wat je zegt. Ik heb niet, niet getwitterd dat ik, ik geheel tegen die pols ben. Ik heb er een beetje mijn vraagtekens bij. Ik vind dat, dat je dat mag bekijken. Maar veroorzaakt het maatschappelijke onrust? Of is het zo dat, je, dat die maatschappelijke onrust er misschien al wel is... door zo'n ja, uh, eventuele ik, beslissing? Ja, dat denk ik. Dat uh, die uh, maatschappelijke onrust is er. En, die wordt, en, en ik denk, dus dat was het enige wat ik zei... Dat je, die, uh, dat je dat eigenlijk al van tevoren weet. En dat laat je dan nog een keer zien. Nou, je mag best weten dat die, dat die maatschappelijke onrust er is. Ik weet niet of je dat... Echt aanwakkert. Ik had meer iets van dat ik denk: ja, je weet toch al wat de uitslag is. Dat was een beetje mijn, mijn enige bezwaar mm. bij die pols. Ik, dus, ja. ik snap je reactie wel en ook je gevoelens over peilingen. Um, maar tegelijkertijd denk ik: ja, je kunt zo'n sentiment uh, niet miskennen. En die maatschappelijke onrust, die is er en ja. die zal ontstaan op het moment dat er debat is, of politiek debat over zoiets als een uh, proefverlof of een vervroegde vrijlating. Uh, en dat lijkt me legitiem. En dat lijkt me ook beter dat we daar goed verslag van doen, dan dat we het ver verzwijgen. Laat staan het sentiment dat daar gekoppeld is, verzwijgen. Ja. En jij zegt ook niet alleen die pol, maar ook de uitleg erbij is, is heel wezenlijk in dit geval. Nou ja, vind ik wel. Ja. Ik wil er alles over weten. Hoe ja. zit dat precies eigenlijk? En wie komen daar nog meer voor in aanmerking? En hoe worden die afwegingen gemaakt? Zijn dat politieke afwegingen Dat of wil ik of Natuurlijke afwegingen? Dus er valt genoeg te ja. vertellen. Ja. Dan nog even de NOS. Uh, die uh, in staking gaat op kosten van de kijker. Tenminste, dat is ongeveer de kop in de Telegraaf vanochtend. Uh, Telegraaf is boos. NOS-medewerkers worden doorbetaald terwijl ze woensdag bij de... Ja, omroep staking staat hier ook weer aanwezig. En het het is, is geen staking, het is een demonstratie. Dat zegt Jan de Jong ook, de, de baas ja. van de NOS. Werken ze dan door, terwijl ze naar de demonstratie gaan? Nee, maar dat zijn mensen die, <lacht> die over het algemeen op dat moment even niks te doen hebben. Zo staat het volgens mij ook in alle oproepen. De mensen die gewoon moeten werken, die, staan, die gaan werken. Staken is als je de boel op zwart gooit. Oh. En dat gebeurt niet. Dat klopt toch of niet? Nou, ik ben niet degene die het woord staken verzon. Die stond in de telegramma, ja, ja, ja. in een tweet van NCV Lunch. Ik heb het niet verzonnen. Nou, ik uh, weet alleen dat er ergens kennelijk woensdag gedemonstreerd wordt. Ja. In verband met een. Ja. Maar ik bedoel, demonstreren is wat anders dan staken. Dat zijn we eens toch? Dan? Absoluut. Ja. Ja. Ja, ik denk niet dat er ook maar één ander uh, presentator is te horen. Of dat de kwaliteit van de programma's die dag anders zal zijn dan op andere dagen. Dat er minder mensen aan werken. En uh, volgens mij is het ook vrij normaal, wat ook uh, de NOS zelf wordt gezegd, dat in het geval van demonstreren, het richt op demonstratie, dat mensen worden doorbetaald. Het enige wat ik niet zo heel handig vind, is dat uh, de mensen die, die dan een vrije dag hebben, dat stond ook betaald worden om naar het Malieveld te gaan. Dan denk ik ja publieke omroep heeft natuurlijk toch al een beetje een imagenprobleem. Dit werkt dan niet echt ja. heel erg mee. Heeft Jan de Jong daar geloof ik, getwitterd? Of dat dat nou ja, daarvan zeggen ze dus dat ook in, in andere, bij andere acties. mensen soms ook vrij zijn en wel gaan demonstreren ja. en dus betaald worden. Ja. En dan betaald worden, ja. Nou ja, misschien, misschien zal dat zo zijn. Nou ja, ik vind het. Het is, het, is, het is lastig. En wat ik vooral heel lastig vind... het gaat weer over geld. Het gaat weer over belastingcentrum. Zo, ik, ik zou nou gewoon zo graag eens willen. Wat, willen... wat wil men nou van die publieke omroep? Van de Telegraaf is het uh, vrij duidelijk. <laughs> mag gewoon weg ongeveer. Of dat is het ja, zit zit net dat erop achter, denk jij? Dat de telegraaf... nou, het is wel een beetje koop cool de molen van die krant. Ja, Als je het hoofdredactionele commentaar hierbij leest... over hoe stuitend het is... en dat het de pluriformiteit van de private omroep ondermijnt... en dat hiermee de, de NOS eigenlijk zelf onderscheidt. Dat, hij net zo, dat het net zo goed opgeheven kan worden... omdat het zo slecht gaat. Ja, nee, dat, dat Was is... Een, pittig uh, commentaar. Ja. Pieter, ik zag ja. jou ook en af en toe uh... een paar keer twitteren... over die acties. Tenminste, jij zei niet heel direct van... nou, uh, flauwe kullen zo, maar jij, jij vindt het ook maar niks... Hè, dat er gedeemonstreerd dat er ja, ik doe me best om er niks over te zeggen... want er is vrijheid uh, van meningsuiting... en dit geldt ook voor mijn vrienden van de publieke omroep. Maar dit is ook vrijheid van meningsuiting. Dus zeg dan toch maar even af, wat je ervan vindt. Nou ja, ik, uh, ik heb wat moeite met acties. Uh, de, de massaliteit. De, de massieve inzet van die campagnes. Uh, de publieke omroep niet alsof de publieke omroep vergaat. Ik eh, draag vooral de collega's... bij actualiteiten en nieuwsprogramma's... Eh, echt een warm hart toe... Uh, dus want, want dat, die, is die, die omroep, dat is ook publieke omroep. Ja, want het Allemaal gaat in de discussie omroep. heel vaak over boerzoek, vrouwen en al die vrouwenkulprogramma's. Ja. Uh, maar ik bedoel, de dus publieke omroep is dus ook gewoon nieuws, achtergronden, documentaires. Oh ja, ja, ook, maar sorry, ik, ik ga dan toch van mijn hart geen moord maken. Uh, wij hebben al jaren uh, bezuinigingen achter onze kiezen, omdat we op onze centjes moeten letten. En ik wandel hier regelmatig rond op het Mediapark en ik zie nog steeds verspilling. Uh, met name op bestuursniveau, maar ik zie het ook op andere uh, plekken. En het kost me moeite om dat te zeggen, maar dat zie ik ook. Dus ik vind het niet zo heel raar dat er nog een keertje naar de publieke omroep wordt uh, nee. gekeken. Maar ik moet erbij zeggen, ik kan niet exact in de boeken kijken van de publieke omroep. Ik heb er een indruk van. Uh, en je, je kan zeggen dat het tamelijk willekeurig is. Uh, die bezuinigingen, nog een be bedrag ingeboekt. Uh, in en ja, het is tijd voor een visie op de publieke omroep. Ja. daar ben ik ook met jullie eens. Uh, maar jij, vind, ik, jij bent uh, niet van die mensen die zeggen... die hele publieke omroep moet weg. Ik ben altijd voorstander geweest van één sterke publieke omroep. Uh, maar waar ik natuurlijk echt knettergek voor word. En in die zin, deel van de telegraaf Het werkt concurrentieverstorend, het werkt vervalsend. En dat clubje gaat nu demonstreren. En ik moet het hier nog lopen steunen ook. Dus ja, ik heb, ik heb er wel een beetje moeite mee. Pieter ja, Klein heeft de ja, petitie niet getekend, begrijp ik. Nu gaat het natuurlijk om de... <laughs> nu hebben, dat gaat natuurlijk ook heel erg om de, om de nieuws- en actualite actualiteitenrubrieken. Moeilijk woord opeens. Maar uh, als je kijkt naar de, de heleboel andere programma's... die het natuurlijk echt heel moeilijk hebben... en uh, die helemaal geen concurrent zijn... omdat uh, die, Simpelweg bij de commerciële, geen voet aan de grond krijgen. Die dreigen natuurlijk ook helemaal te verdwijnen. Dat vind ik. Eh, ja, ook helemaal, helemaal voor 200 miljoen. Als ik, eh, ik hoor af en toe budgetten voorbij komen, denk ik: Nou, dat kan best wel een rondje af. Um, maar dat, dat zijn keuzes bij de omroep. Want wat voor soort omroep wil je nou eigenlijk zijn? Ja, waar wil je ervoor voor verstaan? Nee, ja, maar dan eind. zeggen we... Nee, Den Haag moet het een keertje zeggen. Nou, ja. kom op jongens, kies zelf waar je voor staat. Nou ja, goed, maar dat is toch wel een beetje zo. De Den Haag bepaalt van, ja. het moet een brede publieke omroep zijn. Als je zegt van, nou, we gooien al amusement eruit. Prima, als dat een keuze is, dan, dan gaan we dat hier doen met z'n allen. Maar dat is nu niet de opdracht. En, nee. uh, en, en dat loopt voortdurend door elkaar heen. Precies. Maar goed. ja. ja. Ja. Ja. Je, en dat gaat ten koste van het imago. Ja, we kunnen kan ons het imago schelen. Het gaat om de, de kwaliteit die omroepen uh, leveren. Nou ja, of het nou in een in bepaalde niche is voor een klein publiek. Of het nou amusement is of informatie. Uh, daar gaat het om. En richt je daarop. Maar je bent wel met me eens dat bepaalde uh, soort programma's... wel dreigen te, te verdwijnen. Ik bedoel, Er zijn al veel minder documentaires kunnen er gemaakt worden... omdat er minder geld voor is. Dat zijn toch de, dingen die, die, de, de, de plekken waar die bezuinigingen al voelbaar zijn. Uh, ja, dat speelt ook. Dat en tegelijkertijd maar er moet er dus ook in dit land bezuinigd worden. Kom op jongens, we hebben een staatsschuld van tot aan Jeruzalem. Uh, iedereen moet inleveren. Uh, ik vind het op zich niet onlogisch dat daarbij ook wordt gekeken naar de publieke omroep. En persoonlijk vind ik het verschrikkelijk dat daarbij ook wordt gekeken naar documentaires. Maar het is re reality of life. Uh, dus ja, ja. Ja, keuzes zeg jij. Keuzes. Ja, ja. Het is tijd voor keuzes. Maar het begint volgens mij met een duidelijk verhaal vanuit Den Haag. Wat de politie uiteindelijk eens een keer wil met die publieke omroep, gaan we de heleboel opheffen, ook prima. Ja. Ik bedoel, beslist dat dan gewoon? Ja, ja, als het zo doorgaat, gaat het vanzelf. Ja, precies. Ja. Vandaar de reactie. Ja. Nou, nou. Als je nu oppast, ga ik je toch succes ja, je kan wens, doen. Zo jij ook trouwens. Wij, gaan, wij komen met dit programma daar vandaan. Oh, gezellig. Iedereen met de bussen ook uh, gratis? Ik ga gewoon met het openbaar vervoer oh, okay. en ik betaal mijn kaartje zelf. <laughs> en ik ga niet de, de, de de maar we willen daar gewoon een mooie discussie met voor- en tegenstanders... van de publieke omroep organiseren. En we, we zijn daar dus aanwezig. Komende woensdag. Hartelijk dank voor uh, jullie komst. is de Boer ja, ik zie en woensdag. Te klein. Ben je er ook? Nou, ik ga wel even hoor. Okay. Ja. Tot dan. Dit is Radio 1. Lunch. We gaan beginnen aan een nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. Guido Hulshoff, 43 jaar uit Amsterdam, is de eerste kandidaat. Hartelijk welkom. Goedendag. Financieel medewerker bij Ox van Novip. Veel op reis dus. Dat klopt. Ja. Volgende Wat? week weer. Waar ga je dan heen? Uh, Burundi. Oké. Okay. En, en financieel medewerker, dat betekent dat jij kijkt of dat geld daar allemaal een beetje goed uh, terecht komt? Ja, zo kan je het zeggen. Ja. Ja. En uh, adviezen geven om het nog beter te doen. Ja, En gebeurt dat over het algemeen? Want dat is, je weet hoe dat werkt hè? tegenwoordig met de goede doelen. Mensen die geven wat en die zeggen dan ja, ik wil wel uh, dat het allemaal goed terecht komt omdat het niet aan de strijkstok blijft hangen. Ja, ik uh, ken dat, maar ik kan het zeggen met, met de hand op mijn hart. Dat, nee, waar ik bij kom, wat ik gezien heb, uh, ja, doen we zoveel mogelijk eraan om die systemen goed te, te krijgen en te hebben. Dus, Oké. Okay. Dat nou. uh, gaat goed, maar dat is een uitdaging. Daar houden we je aan. Uh, Guido ja. Hilshoff dus, uit Amsterdam, kandidaat van vandaag. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat de Zonderland hier laat zien. De nationale nieuwsquiz. Ja, toch in september heb ik een uh, paar weken niet afgeven uh, vooruit kunnen boeken. En hij begint in gemengde grenen. En toen werd het heel erg spannend. Nu gaat het komen. Tolman, ja en... Ja, kan hij doorgaan. Met kracht gaat hij door. Maar hij zakt met zijn schouder. Kijk, naar beneden. Bij het vluchtelement uh, zat ik nog mis met de inschatting. De Fly Dutch noemt een hoog. Dubbel salte, dubbel schroef. En hij staat weer. Hij staat weer. Dus vandaag ja, ik, ik ben er ook wel klaar voor. Epke Zonderland is wereldkampioen. Ja, weer wordt een droom werkelijkheid voor Epke Zonderland. Dit weekend werd hij wereldkampioen aan de rekstok. Vraag 1. Tijdens de Olympische Spelen in Londen baarde hij opzien door één keer drie vluchtelementen te doen. Hoeveel vluchtelementen deed Zonderland gisteren in Antwerpen? Een vier. Twee keer twee staat hier. Oh, ja, twee keer ja. twee is bij ja, mij bedoel... vier. Dat bedoel ik twee keer twee. Ja, ja. Dat is toch opgeteld vier? Um, ja, goed geteld vier inderdaad. Nou, de jury moet zich daar nog even over buigen. Twee keer twee staat hier op mijn uh, antwoordformulier. Uh, maar ik begrijp dat het fout gerekend wordt. Oh. Twee keer twee. Ja. Vraag 2. Met welke score won Zonderland van zijn concurrent Fabian Hambuchen? 16. En dat is goed. Verschil was miniem. Zonderland won met uh, 67.000ste punt. Vraag 3. Daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Wie is dit? Een nieuwe vorm van bestraling in nieuwe kankercentra. Daarbij wordt de tumor gerichter bestraald. Zorgverzekeraars weigeren de behandeling te vergoeden. De komst van die centra staat daarmee op losse schroeven. Uh, trouwens, dit is Jan van der Putten, zeg ik ja, even bij ja, de ja, nieuwslezer. Ja. Ik ben even drie vragen verder. Uh, okay. nee, de vraag die hierbij hoort, bij dit geluidsfragment... de geplande bouw van een aantal nieuwe kankercentra is onzeker geworden... omdat zorgverzekeraars weigeren om de behandelingen te vergoeden. Om hoeveel kankercentra gaat het? Er uh, zijn vier kankercentra. En dat is goed. We waren gepland in Maastricht, Groningen, Amsterdam en Zuid-Holland. Vraag 4. De zorgverzekeraars zijn niet overtuigd van de nieuwe vorm van bestralen. Wat is de naam van die therapie? Um, dat weet ik niet. Dat is de zogeheten protonentherapie. Die nieuwe therapie zou ervoor kunnen zorgen... dat patiënten nauwelijks nog last hebben van bijwerking. Kosten liggen wel twee keer zo hoog als andere vormen van bestralen. Dan komen we aan dat geluidsfragment... waar we echt van willen weten wie het is. Luister goed...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 Zijn En dat is goed. De oud-fractievoorzitter van 50PLUS was meteen weg... nadat bekend werd dat hij pensioenpremies heeft ontdoken... in de tijd dat hij nog bij de G-krant werkte. Vraag 6. Wie wordt de nieuwe partijleider van 50PLUS? Uh, Norbert Klein. En ook dat is goed. Dit weekend koos de adviesraad van 50PLUS... deze Norbert Klein unaniem tot fractievoorzitter van de partij. We gaan naar de laatste vraag. Daar zijn vier punten mee te verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. We zoeken dus een onderwerp. 4. Mijn hoogtepunt wordt een tocht door de ruimte. 3. Ik sta symbool voor vriendschap en respect zonder discriminatie. 2. Nog nooit maakte ik zo'n lange reis. Eén. Gisteren kwam ik aan in Rusland, waar in februari de winterspelen worden gehouden. Onderwerp. Onderwerp. <laughs> ik weet het niet. Nee, het is de Olympische vlam, de, de fakkel. Oké. Okay. Ja. Hoogtepunt vormt een wandeling door de ruimte met die Olympische vakkel. Op 9 november twee Russische cosmonauten zullen even het ruimtestation ISS verlaten... om elkaar deze vakkel te overhandigen. Op 7 februari arriveert de vlam in Sochi voor de openingsceremonie. En ik begreep zelfs dat hij eventjes uit was gisteren. Er was wat commotie over. Um, nou, geen punten dus met die laatste vraag. We hebben de jury toch aan het werk gezet uh, door jouw antwoord op vraag 1. En dat is toch goed gerekend en niet in de laatste plaats... omdat de turnverslaggever van de NOS zich in de discussie heeft gemeld. Meneer Edwin, en die zegt gewoon het is goed. Uh, maar, dus twee ja. keer twee is vier. Vier is goed gerekend. Dan weten we dat. Komen we op een totaal van vijf. En daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel twee van de quiz. Oké. Okay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 We zijn terug met Guido Hulshoff, 43 jaar uit Amsterdam... doet mee in de Nationale Nieuwsquiz. Factor is 5, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. En dan nu dus 90 seconden met veel vragen. Ik moet die vraag helemaal stellen. Dan het antwoord of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke functionaris heeft de Tweede Kamer gewaarschuwd... voor het overheven van jeugdzorg naar gemeenten? Uh, de laard. Nationale. Is... nationale. O, kinderombudsman. Dat is goed. In een bankkluis in welk land is een schilderij opgedoken dat mogelijk door Leonardo da Vinci is gemaakt? Zwitserland. Goed. Welke Nederlandse actrice riep in Sint-Petersburg op tot het intrekken van de Russische anti-homo-wet? Halina Rijn. Goed. In welk land zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd in verband met een naderende tyfoon? China. Goed. Wat is de naam van de vijfde kandidaatlijsttrekker van de PvdA voor de verkiezingen van het Europarlement? Parlement? Baltang. Goed. Boringen naar welk gas zijn volgens Shell duurder dan verwacht? Schadigas. Goed. Wie moet volgens een referendum van het AD Utrechts nieuwsblad de nieuwe burgemeester van Utrecht worden? Henk Westbroek. Goed, in welk land werd gisteren bijna een Duitse ambassadeur ontvoerd? Jemen. Goed, hoe lang hebben gisteren ruim 28 mensen op hun kop vastgezeten... in een achtbaan in een Frans pretpark? In welk land? Hoe oh lang? Hoe uh, lang? uur. Dat is goed. Hoe heet de danseres die gisteren de Gouden Zwaan 2013 won? Uh, Bonnie Doets. Goed, in welk land zijn gisteren 27 bezoekers... van een illegale houseparty opgepakt? In welke stad moet ik zeggen? Nee, pas. Dat was in Breda. De president van welk land gaat een maand met ziekteverlof? Uh, Argentinië. Goed, welke brug over het Amsterdam Rijnkanaal is gisteren vervangen? Pas. De Weesperbrug. De medewerkers van welke Amerikaanse overheidsdienst mogen vandaag weer aan het werk? Uh, Pentagon. Goed, welke trainer was gisteren boos op de scheidsrechter... omdat hij een buitenspelgoal van PSV over het hoofd zag? Uh, Erwin Koeman. Dat is goed. Toeristen in welke Duitse stad dreigen volgens de ANWB de dupe te worden... als het consulaat daar sluit? Uh, dat is pas. Duitse stad... Eh, uh, uh, uh, yeah. Ja, München. München, ja. zegt ja, hij. Uh, dat is goed, ja. Die laatste tellen we er nog bij. Um, komen we in totaal op uh, 14, goed. Maal 5, dat is toch al gauw 70. Nou, dat heb ik toch nog wel wat goed gemaakt. Dat is helemaal geen slechte score. Uh, zeker als aftrap voor zo'n weekje niet, want uh, er komen nog een paar kandidaten voorbij natuurlijk. Maar uh, 70, nou, dat is een, uh, een behoorlijke hindernis voor veel mensen. Weten wij uit ervaring. Dus dat is alvast goed. Of het standhoudt, dat weten we natuurlijk pas uh, aan het eind van de week. Daarom nu eerst mee de kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Daar maak Bedankt. je echt de blits mee daar in uh, Afrika als je daar uh, gaat kijken. Ik denk dat ik neem mee. <lacht> ja, zeker. Um, en um, mocht dit de hoogste score blijven, dan doen we er ook nog 300 euro bij. En um, ik neem aan dat die dan gelijk naar het goede doel gaan. Absoluut. <lacht> ja. We gaan het zien. Uh, goede reis terug en uh, goede reis straks voor het controleren van de gelden die wij hebben beschikbaar gesteld aan Oxfam Novib met z'n allen. Uh, Um, ik zeg nog een keer, want we kunnen nog wel wat kandidaten gebruiken. Uh, we zijn er sowieso tot het eind van dit jaar met die quiz... maar ik heb al geluiden horen dat, dat we daar wel ook in het nieuwe jaar mee doorgaan... als we helemaal op een andere tijd en zo gaan zitten. Dus kom maar op als u mee wilt doen aan die quiz. Ga naar onze site, daar staat de mogelijkheid om u aan te melden. U kunt de quiz daar ook in het kort even spelen. En nog veel makkelijker is een mailtje naar nationale-nieuwsquiz.ncv.nl... met uw naam en telefoonnummer erbij. Zometeen een werklunch, en daarin gaat het over oesters...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 Nu met 4 jaar onderhoud en garantie voor maar 2 euro per week.